Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De dichte mist heeft grote gevolgen voor passagiers op bijna alle Nederlandse vliegvelden. Vliegtuigen kunnen maar mondjesmaat landen en opstijgen. Op Schiphol heeft KLM al 58 vluchten geannuleerd. De luchtverkeersleiding daar ziet de situatie de laatste uren iets verbeteren... maar verwacht dat het vliegverkeer vanavond pas weer normaal zal zijn. Op Eindhoven Airport zijn de problemen het grootst. Daar zijn sinds gisteravond al zoveel mensen gestrand... dat de passagiers met bussen naar andere luchthavens moeten worden gebracht. De demonstratie in het centrum van Dokkum tegen Zwarte Piet... heeft minder mensen getrokken dan verwacht. Er waren zo'n 150 betogers. Twee weken geleden was al een demonstratie gepland... bij de intocht van Sinterklaas, maar de burgemeester verbood die. De actievoerders zijn vanochtend met bussen... onder politiebegeleiding naar Friesland gereden. In Dokkum geldt vandaag een noodbevel. De gemeente hield er rekening mee dat er mensen naar de stad wilden komen... die de legale demonstratie tegen Zwarte Piet wilden verstoren. Twee mensen zijn opgepakt. En een Nederlandse Syriëganger die het OM wil vervolgen... zou bij de strijd in Syrië zijn omgekomen. RTL Nieuws meldt op basis van berichten van bekenden van hem... dat Marouane B is gedood bij een veldslag. Vermoed wordt dat hij zich had aangesloten bij IS. B's advocaat bevestigt dat ze uit betrouwbare bronnen heeft vernomen... dat hij dood is, maar zegt ook dat ze het niet zeker weet. B. wordt de Jihad-ripper genoemd omdat hij actief was als rapper voordat hij naar Syrië reisde. Hij komt uit Arnhem, hij is 22 jaar. Het openbaar ministerie wilde Marouan B. vervolgen voor deelname aan een terroristische organisatie. Het weer in een groot deel van het land mist bij temperaturen rond het vriespunt. Die temperaturen gaan wel nog iets omhoog. De komende uren gaat het vanuit het noordwesten licht regenen. In het oosten en zuidoosten is vanavond kans op sneeuw of natte sneeuw en mogelijk ook ijzer. Morgen zo nu en dan regen en 4 tot 9 graden. Dit was het NOW. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. Het is een afternoon, 1990. Een grote city. Goedemiddag, hier is hij dan weer, ondergetekende Vredij, bij CFM Zandvoort, Entertainment voor you. Dat is vlogjes van uh, 7 uur. En natuurlijk hebben wij uh, vandaag de gast Daisy Talents. Ja, dus daar gaat u zo wat van, van horen. Dus ja, mailen uh, mag ook, uh, bellen mag, alles mag. Dit is uh, Iggy Pop en uh, had het over Candy. En uh, wij gaan uh, uh, ja, nog een lekker plaatje draaien van uh, Bertha Verbeek. En uh, ja, ze hebben het over Draaiom, om de oude, uh, ja, de oude titel van uh, Rita Hovink.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 af en, bij ik en draai om. de ja, versie van uh, Rita Hovink. Uh, ja, de jaren 70 geloof ik wel. Uh, even kijken. De en... entertainment for you? Zaterdag gast. Ja, en zoals ik al zei in het begin. Uh, Daisy Talents uh, Ik zou zeggen, Daisy. En ja, uh, uh, uh, wie, wie is het eigenlijk? Mijn vader. Zijn vader. Ja. Uh, welkom hier in de studio. Dankjewel. En, uh, ja, je kon het allemaal goed vinden hier. Ja. ja je was ook een keer bij mijn collega geweest bij Roy, natuurlijk, hier ja. in, uh, in de studio. Hey, ja, uh, nou ja, ik heb er natuurlijk een heleboel over je gelezen en gehoord en gezien. En alles voorbij zien komen op Facebook, natuurlijk. Ja. Daar ja. gebeurt het, hè? Ja, daar gebeurt het. Ja, ja, ja. Je bent ooit dus begonnen met uh, even kijken: uh, het nummer Als de Liefde Over is, geloof ik, hè? Is ja, klopt. Je? En uh, ja, he. daarna uh, het nummertje De Tijd, samen met Frank. De Frank, uh, Frank van Etten. Frank van Etten ja. Ja. ja, ik wou zeggen Frank van Etten. <laughs> nee, nee. <laughs> nee dus, uh, ja. Ja, nou, nee, ik heb eigenlijk het nummer heb ik hier uh, voor me staan. En daar had je ook nog een, een, een videoclip bij op YouTube. Ja, maar die heb ik uh, eraf laten halen. Oh. maar nou. als de liefde over is. Nou. Ja, omdat ik toch niet... Uh... Als het goed is, heb ik hem nog wel. Ja? <laughs> <laughs> oh jee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, maar uit. <laughs> Nee, nee, maar uh, ja, uh, als de liefde over is, is dat eigenlijk een, een beetje persoonlijke iets geweest? Of? Mm, nou ja, het is, ja, voor mij ligt het eigenlijk ook wel inderdaad persoonlijk. Maar het was meer, Frank had het liedje voor mij gemaakt en uh, aan mij uh, zeg maar, aangeboden omdat hij me ook wou helpen. En ik ben er ook nog steeds gerust wel blij mee. Maar ik, heb, uh, ik had toen nog geen zangles en zo. Ik was helemaal nog niet zo eigenlijk serieus mee bezig en met mijn stem nog niet zo uh, goed, zeg maar. Als dat ik nu mee bezig ben... Nou, je was voor elkaar nog niet zo helemaal... Uh, nee, op, nee, op, precies. Ja, en okay. die clip. En als ik dat dan nu zo een paar weken terug, ja, terug zag, dacht ik echt... Ja, je probeert nu wat op te bouwen en dan moet je toch een beetje kritisch gaan kijken van... Oké, okay, ja. dat laat ik staan of dat niet. En... Nou, ja, maar ja, ik bedoel, die clip is niet om jij ergens voor te schamen. Want ja, ik bedoel, nee, ieder, dat niet, ieder, maar... iedereen begint uh, ja, maar, ja, dat is ook wel zo, maar ja. Dat, uh, ja. ja, het is, het is allemaal, <laughs> ja, het, het is ook uh, het lastig. financiële plaatje. Ook, uh, ja. Daar moet je ook altijd even naar kijken. Ja. De meeste mensen vergissen zich uh, daar uh, toch wel behoorlijk in. Ja, zeker. Hé, uh... hey, maar ik denk dat we hem even uh, ja, eventjes gaan draaien. Okay. Als de liefde over is. is goed. Deze ziet Als er liefde over is, deze citaal is hier aanwezig in de studio. Eh, inclusief haar vader natuurlijk. Ja, die moeten we niet vergeten. Ja, en we kunnen natuurlijk ook allemaal meekijken via de uh, webcam. Ja, oh. dat, uh, ja. Ja, daar hangt er een en hier achterheen. Dus uh, de mensen die zitten te kijken, ja. Die, die, uh, <lacht> hey, um, even kijken hoor. Ja. Dit was niet uh, ja, wel, eens wel en niet een persoonlijk vlak... Maar, ja, ja, ja twijfelachtig. Ja. <laughs> hey, en, uh, Ja, de laatste tijd is er nogal een hoop gebeurd uh, in jouw leventje. Ja. En, uh, ja. En ook moeders uh, verloren. Ja. Hebben we gelezen, allemaal. Dat was toch ook wel een tijd. Uh, nou ja, goed, het is eigenlijk natuurlijk nog maar uh, ruim een jaartje terug. En uh, in het begin dan, dan, dan ga je gewoon door en is het beseffen nog niet echt. En ik moet zeggen dat het er nu gewoon, uh, ja, nu gewoon heel erg in hangt. Ja. Het is nu echt het, het beseffen en het verwerken. en uh, Ja, dat is best pittig. Ja, want en daar, en, daar had je volgens mij ook een nummer voor geschreven, uh, nou, dat mijn moeder zeg maar uh, overleed. Toen wou ik gewoon zeg maar gewoon ja, voor mezelf en, en voor mijn moeder. Heb ik inderdaad zelf een liedje geschreven en opgenomen. En uh, kijk, qua vocaal hoor je gewoon heel veel uh, verdriet en zo. En is het misschien niet uh, heel goed. Maar dat was echt inderdaad meer eerbetoon voor, aan mijn moeder en voor mezelf. De hemel ja. had een held nodig. Want was, even kijken, was het zo zonder jou? Nee, nee, de hemel had een held nodig. Die was het ja. Zo zonder jou is zo, al een stukje ouder ook. Een stukje ouder als? Ja, veel ouder. Oh, okay. Zo zonder jou. Ja, dat komt voor de gein eh, bij Richard Pot als demootje leuk zo in de studio opgenomen. Oh, oké. Okay. Okay, <laughs> ja, ja? Ik, ik, ik heb natuurlijk wel wat, nou, wat nummers ja, ja, hier staan. Ja, ja, ja en, snap uh, ik. Ja, ik, ik, ik, ik haal altijd Geen alles niet. binnen. En, daarom zet ik de videoclip heb ik ook nog. Ja, ja. Die, uh, nou ja top. Uh, als de liefde over is. Dus, ja. Nou, ontkom je niet meer. Nee, nee, geeft ook niet. Nee, maar er blijft altijd op. Uh, ergens op internet blijft het ja, altijd nee. wel ergens uh, zwerven, zeg ja. maar. Um, ja. het volgende, uh, vo volgende nummer. Ja, is eigenlijk nog, uh, nog, nog een stuk jonger. Uh, ik voel en ik zie. Ja. En zie hoeveel. Voel, voel en het? zie. Voel en zie. Ja. ja. Dat was. Ja, daar zou je eigenlijk maar hier uh, vor vorig jaar geweest zijn. Nee, jij daarvoor. Jij Vorig jaar en, ervoor, was, het jaar ervoor, het was uh, ja. ik ga door. Zit ik dan helemaal fout? Ik denk het wel. Je loopt te ja, wachten. Ja, ja, ik moet het over bij houden. Ja, dus, snap uh, ik. Hey, maar uh, ja, ik, ik voel en ik zie. Uh, wat, wat, wat. Eigenlijk door Frank van Etten. geschreven en gemaakt. En gewoon, uh, ja, gewoon een gezellig liedje. Gewoon Niet spontaan. Uh, ja, precies. Nou, je kwam bij Frank en Frank zei. We maken er wat leuks van. We voor maken het leuks en uh, we gaan het doen. Ja. Nou. Ja, ja, het is, het is een nadere plaat geworden. En uh, die gaan we nu maar eventjes draaien. Oké. Okay. Komt-ie. Deze dames. ik voel en zie. <laughs> deze talens en ja. ja, we kunnen hem eigenlijk meer vertellen over dat nummer. Het is gewoon een, een gezellig, ja dat zou zomer. liedje vind ik en ja, verder ja. Met, met deze kou zeker. Ja. No? Ja. De winter is vroeg begonnen dus ja. Ja nee dat nee daar. dan gaan we lekker even naar de volgende. hoor, ik ik ga door. Ja, gaan we. ja, dat is dan de ene laatste we gaan zingel. We. Ja, klopt. En ik denk nou uh, Ik bedoel, ik ga niet meer op het rijtje af van de jaartallen. Dat ga ik nee, niet meer doen. We uh, gooien ze gewoon lekker door elkaar. Is goed. <laughs> hey, uh, ja, ik ga door. Is yes. dat uh, een beetje de, de, de spirit die je zelf uh, een beetje uh, opgebouwd hebt van... Uh, hey? Na, ja. na alle negativiteit. Ja, klopt. En uh, een stukje gaat ook over mijn moeder. Dat ik zing van ik heb een engeltje verloren. En uh, ja, ik ga door omdat ik gewoon weet dat ze dat ook zou willen. En uh, wil ik zelf ook natuurlijk. En daar is het wel een beetje op uh, absoluut op gebaseerd. En ook voor de mensen die veel mee hebben gemaakt of meemaken. hoop ik dat ze een beetje kracht uit het liedje kunnen halen. Van, uh, dat je gewoon altijd moet proberen om door te gaan. Ja, nou ja, sowieso ja, nou ja. Maar dat is een positieve insteek. Ja. Die, eh, die heb je altijd nodig. Precies. En eh, ja, ook geschreven door. Eh, Frank van oh, Etten. Ja? ja? Nou, Frank die schrijft wat af. Ja. ja, ja, ja, ja ik bedoel, eh, ik, ik ken een hoop mensen. Die, die, uh, ja, alles wordt eigenlijk door hem geschreven. En, mm. Ja, en zelf heb je ook weer een, een topnummer uitgebracht. Zeker. En bel het. Wat ook weer met zijn eigen leven te maken hebt. Ja. Dus ja. Uh, ik ga door. Yes. We gaan, uh, we gaan hem draaien. Is we gaan goed. door. <laughs> Absoluut. Kortie. Joep. Laat mijn hele leven met rust, want het is genoeg geweest. Laat me nu mijn gang maar gaan, het is niet altijd veel is het. De tijd staat voor niemand stil. Nee. En, uh, ja, we gaan allemaal door. Althans, we moeten door. Ja, ja toch? Zeker, absoluut. <laughs> ja, we hebben geen keus. Uh, even kijken, ja, ik, ik wilde het haast eindje opnoemen, maar dat, ja, dat heb jij niet gezongen. Hé, <laughs> <laughs> hey, en uh, ja, we hadden het net al over. Een oud nummertje van, uh, van vroeger, Mieke. Ja. Uh, voor, voor de ouderen onder ons die, uh, die kunnen Mieke vast uh, nog wel uit de jaren 70, uh, 80, uh, samen met Pierre Gartner. Uh, ja, een beetje uit de tijd van uh, Corrie in de Rekels en Honey uh, in de Rekels en gaat zo maar door. Klopt. Een kind zonder moeder, hoe ben je daarop gekomen? Nou, ik had het origineel van Mieke, had ik zeg maar uh, uh, gewoon thuis gezongen en uh, gefilmd en op Facebook gezet. En ik kreeg er zoveel reacties op: van die moet je in een nieuw jasje steken. En toen zei ik dat tegen mijn moeder. En toen zegt ze: oh, als je dat doet, dat lijkt me echt uh, leuk en geweldig. En toen dacht ik: Nee, ja, waarom ook niet? Dus ja. zo is dat uh, gekomen. Dus, dus eigenlijk, ja, het idee van je moeder. Die, ja. Die, die heeft jou daarbij gestimuleerd, zeg maar, om ook, dat nummer te gaan zien. Ja, en veel mensen ja. op ja. Facebook uh, op dat filmpje. Ja. <laughs> Ja, dat zo. Facebook, ja, Facebook is tegenwoordig uh, helemaal uh, ja. Ja, hot, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik bedoel, ja, alles gaat uh, eigenlijk via reclames, alles gaat via uh, Facebook. Ja. Uh, nou ja, eventueel nog een beetje Twitter. Ja, het meeste ja. Facebook. Ja, jij, jij hebt ook alles? Twitter, Geen Facebook, Twitter. Instagram. Wel nou, Insta ja. Instagram en uh, Facebook ben ik wel echt het meeste... Actief, maar de Instagram is ook uh, publiekelijk of uh, is dat uh, persoonlijk? Uh, persoonlijk. Oké. Okay. Ja. Nou, dus hoeven ze daar niet naar te zoeken? Nee, ja, ja, gewoon, ja kan, gewoon, maar gewoon ze moeten op we Facebook. wel... Uh, ja, Facebook het beste, ja. Nee, maar ook voor boekingen en dergelijke. Ja, heb, je, heb jij een eigen site of niet? Nee, ik had, ik had wel een website, maar die heb ik weer... Uh, want ja, ik deed er gewoon niet zoveel mee en ook druk en zo. En dan, ja, Facebook ben je eigenlijk altijd wel mee bezig. Ja, je vader dus, misschien? ja. Nou die, uh, <laughs> ik moet hem eerder helpen met hoe die dingen moeten. <laughs> nee, ah, ja. Facebook is al eigenlijk gewoon ja, makkelijkst en het best. Nou ja. Oké, okay. nou ik, uh, ik ga hem draaien. Een kind okay. zonder moeder. Super. Deze talens. en nou, dat was toch even een klein stukje accordion aan het eind erbij. Ja. Ja, nou, ik zeg het, het is een heerlijk nummer. Het is uh, ja, geslaagd. Dank je wel. Eh, goed bedoel... om te horen. Ja, nou ja, ik bedoel, als het, als het niet zo is, zeg je het ook tegen je. Dat <laughs> weet ik. Niet, niet, niet door de microfoon. Maar... Nee, ja. <laughs> nee. Ik denk uh, dat ik eventjes uh, een, een lekker ander plaatje even tussendoor ga draaien. Is goed. En dat uh, doen we met Frank Galan. Onze onze zuidenbuur. Oké. Okay. <laughs> en dan hebben we het over hey. Heen. We zijn al zo lang samen bij elkaar En nog altijd verliefd na zoveel jaar Je bracht de hemel dichtbij Hey, ik weet nog goed toen jij voor me stond Je glimlach die danste op je mond Jij veroverde mij Hey Mijn leven was zo anders De dag voor jou Betoverd door je ogen Wist ik al gauw Dat jij voor mij was besteld Hey ik bleef met mezelf nooit meer alleen. Omdat je nooit meer uit mijn hoofd verdween. Jij betekent zoveel. Want jij, jij bent de mooiste droom die ooit verscheen. Je nam mijn hand en liet me nooit alleen. Mijn hele leven. De mooiste jaren zijn nog niet voorbij, hoe zou ik leven zonder jou bij mij, onze liefde is voor altijd. Hey, mijn leven gaat met jou nooit meer voorbij, we reizen samen op dezelfde trein grijpen elkaar Hey, hey. je bent het fundament in mijn bestaan Want zonder jou kan ik niet verder gaan Want jij hoort dicht bij mij Want jij, jij bent de mooiste droom die ooit verscheen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 Hey, je bent nog even mooi, net als toen. En ik proef nog steeds die allereerste zoen. Ik wil jou nooit meer kwijt. Hey, ik denk nog vaak aan toen die eerste keer. Toen ik je zag en meteen voor jou bezweek.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 Je nam mijn hand en liet me nooit alleen Mijn hele leven ga ik met jou mee Want jij De mooiste jaren zijn nog niet voorbij Hoe zou ik leven zonder jou bij mij Jij hoort alleen Deze Zuidenbuur, Frank Geland, En hij had het over... Hé, hey, wat vond je ervan? Zomers. Ja, lekker toch? liedje. Ja, hoor. Ja. <laughs> ja, nou ja het zou, het zou ook een nummer wat jij zou kunnen zingen. Ja, zou zomaar kunnen. <laughs> hey, um, ja, het volgende nummer wat ik voor jou klaar heb staan... Zo zonder jou. Ja, ja dat is natuurlijk een, uh, een koffer. Koffer, koffer. Weet je, ja, niet je dat zegt. Ja, koffer, <laughs> Lang geleden dat ik dacht van... Ah, leuk liedje... En uh, ik wou wat voor op YouTube hebben. Dus uh, ja, dacht ik ga hem eventjes gewoon uh, opnemen. En... Dus dat is niet zeg maar uh, officiële single, maar... Nou nee, okay, ja, oké. Ja, een hoop, hoop nummers zijn gekoverd natuurlijk. Ja, ja maar dat ja. is lang geleden deze hoor. Maar, nee, maar ik maar het gewoon leuk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook nummers uh, die, die worden gekoverd. Omdat ze uh, ja, daar toch wel iets mee hebben. Ja, klopt. Okay, een band mee hebben of een uh, gevoel mee hebben of... Ja. of ja, dat er iets in de privésfeer is gebeurd dat, hè, dat nummer uh, diegene pakt. Ja, nou, dit is sowieso, deze tekst, uh, <lacht> ja, dat past sowieso ook wel bij mij. <lacht> maar, en ik vond het gewoon een leuk liedje en ik wou zeg maar even wat opnemen. Dus ik dacht, nou... We gaan het gewoon doen. Ja. Nou, dan gaan wij hem gewoon draaien. Oké. Okay. Zo zonder <lacht> jou, deze Towns. Genoeg van wat je zegt De woorden die je hebt geschreven Heb je mij nooit uitgelegd Je was verliefd bij die ander Je hart dat is niet meer van mij Je wilt toch niet met me verder Dus ga ik weg dan ben ik vrij Heb je nooit gegeven, hé hey, je keek me nooit eens aan Kom pak jij nu maar je spullen, ik wil dat jij me nu verlaat Want daar krijgen wij geen spijt van, want we zijn nu uitgepraat For you. Het is te laat. Je bent zo lang weg geweest. Het is echt te laat. Ik wil je niet meer zien. Je dacht nooit na. Je was zo zeker van jezelf. Het is voor jou, voor jou te laat. Dacht jij aan mij, toen ik je belde en je vroeg, kom weer terug. Ik haal nog steeds van jou, nu heb jij het zwaar. De rollen zijn nu omgedraaid. Het is voor jou, voor jou te laat. Je bent me nu voor altijd, altijd wijd. Laat mij alleen, ik wil niet meer zo leven als voorheen. Ik voel me nu bevrijd, ik blijf alleen. Laat mij alleen, ik blijf alleen. Zeg te laat, doe laat me nou maar gaan Het is beter, het is beter voor ons twee Ga nou niet huilen, nee laat me nou maar gaan Ik blijf alleen, liever alleen Yeah Altijd, altijd kwijt. Nou, en dat was hij dan, Henk Daan. Hè? En uh, laat mij alleen. Ja, ook een bekend nummer voor jou, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja, sowieso een, uh, een bekend nummer van André Hazes, natuurlijk. Ja. Tenminste, uh, André Hazes' senior moeten we erbij zeggen. Ja, klopt. <laughs> hey, uh, ja, eigenlijk heb ik dan nog... Uh, ja, jij, jij hebt jouw laatste nieuws iemand voor me leggen. Ja. Tenminste, staan eigenlijk, hè. Ja. Laat mij mijn gang maar gaan. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Ja. Nou. En dat, uh, dat is gewoon uh, helemaal op je lijf geschreven. Ja, absoluut. <laughs> ja, zeker weten. En uh, ja, ik ben er super trots op. het is Echt een knalletje geworden. En uh, ja, natuurlijk heel wat anders dan mijn vorige singles. Ook door iemand anders geschreven, andere studio. Ja. En dat is omdat ik uh, ook echt op zoek was nu een keer naar iets anders. En uh, ja, ik ben er super blij met het resultaat. En hij doet het hartstikke goed. Ja, nou ja zeg het, ik heb hem bekeken natuurlijk ook, de, de clip op YouTube. Ja. Dus als de mensen nieuwsgierig zijn, kunnen ze natuurlijk eventjes ja. Ja, naar de YouTube gaan. Ja. En daar eventjes een Daisy Talens tikken. En daar, ja, daar komen ze verschillende clips van jou tegen. Ja. Zowel de hele oude, met, met Frank van Etten. En uh, uh, opgenomen in de experience in de Zaanstad. Sa ja, Zandam. Zandam, Ja, ja. ja. Ja, het nou goed, dat, dat, dat komen ze dus allemaal tegen. Ja. En, uh, ja, dus als ze nieuwsgierig zijn, ja, kunnen ze dat altijd eventjes op YouTube uh, ja, bezichtigen. Ja. Ja, helaas, de eerste clip heb je er vanaf gehaald. afgehaald. Ja. Die, die is niet meer... Maar goed, uh, ja, het nummer hebben ze in ieder geval hier mogen luisteren. En uh, willen ze het nog eens nog beluisteren en uh, nieuwsgierig zijn... dan kunnen ze dat ook nog uh, uh, terugluisteren, deze, ja. dit programma. Top. En Dan kunnen ze dat... Uh, ja. Dus je kan het zelf ook weer terug luisteren. Kijken eventueel. <laughs> als je daar nieuwsgierig naar bent. Ja. En je kan het zelfs downloaden. Kijk eens aan. We laten hem, ja, hem eventjes horen. Is goed. Laat mij in mijn eigen. Nee, laat mij mijn gang maar gaan. Ja, zo is het. Zeker. Doen we. Ik wil steeds zeggen, laat mij mijn eigen ja, gang maar, maar gaan. Ja, maar dat is het officieel ook, hoor. Ja, het wordt steeds verkeerd. Uh, het is ook, laat mij mijn eigen gang maar gaan. Het ja, is allemaal verkeerd, uh, uh, is verkeerd. Oh, neergezet. <grijpteel> ah, <okay>. Maar ja. <laughs> Ach ja. Nou ja, zo zie je maar. Hè. Als het allemaal standaard wordt, dan... Uh, hè? Die zinnetjes. Tot... <laughs> maar goed. Uh, <laughs> laat mij me gewoon maar gaan. Deze talen is hier uh, <laughs> nog aanwezig in de studio bij uh, CFM Zandvoort. Op 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk tv-krant. En ja, allemaal DHB Plus ook nog. En ja, allemaal. Meer, meer hebben we eigenlijk niet. Uh, ja, het lijkt mij uh, al televisie, heel veel, toch? Televisie, radio <laughs> uh, <laughs> en... Hey, nou, ja hoor, dat vind ik ook. Hé, uh, hey, ik ga het, uh, tussendoor nog eventjes snel iemand uh, in de uitzending halen. En uh, ja, dat is... Uh, Femke Hengeveld. Dag Femke. Uh, hallo. Ah, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb hier uh, natuurlijk deze talen ook in de, in de studio zitten. Dus ja, eventjes alles, uh, alles een beetje door elkaar heen. Nou, gezellig, twee dames, een keer wat anders dan. Ja, toch? <lacht> Zik, ik, nou, daar hadden we toevallig net over. Ja, het is eigenlijk een beetje een mannenwereld. He? Dus, uh, ja, daarom. Ja. Er moet wel een beetje verandering komen. Zo is het. Ja, en uh, nu, nu hebben we toevallig <lacht> twee vrouwen. Nou, helemaal top. Ja. Hey, uh, ja, nou ja, nou hebben we het over uh, jou, uh, jouw nieuwe single. Her liefde, passie en puur. Yes, helemaal goed. Ja, dat is uh, ja, een hele zin. Ik had een hele zin. Ja, hele mond vol, hè? Nou, ook dat. Ja. Hey, hoe is het uh, een beetje tot stand gekomen bij jou? Um, deze single of gewoon in het algemeen? Nou ja, ja alles mag. <laughs> Nou, ik heb, uh, even kijken, bijna twee jaar geleden mijn eerste single uitgebracht. Ja. Ik heb hiervoor eigenlijk altijd een kofferband gezongen. Um, ja, en toen vroegen eigenlijk best wel veel mensen, ja, waarom, waarom ga ik niet solo? Omdat daartussen deed ik ook wel solo optredens. En toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Dus uiteindelijk werden we solo optredens meer. En uh, uh, heb ik uh, ja, het bandcircuit uh, gedag gezegd. En ben ik eigenlijk vol voor, uh, uh, ja, voor mezelf gegaan. Ja, want ik, ik, ik weet dat je al een behoorlijke tijd aan het zingen bent, He? ja, volgens mij al van, van kind af aan. Ja, en heel veel ervaring opgedaan, vooral ja. in, in, in bandjes natuurlijk, want dan speel je van, ja, van, van de 30 man tot 5000 man, hebben gespeeld. Ja. Dus dat was wel echt super leuk en tof om mee te maken. Uh, ja, en dan vragen mensen zich af waarom je dan nog geen single uit hebt gebracht. Dus ik dacht, ja, dan ga ik uh, ga ik een single uitbrengen. Dus mijn eerste, die is twee jaar geleden uitgekomen. En dat was een cover van André Hazen van 15 jaar geleden. Ja. En toen wilde ik eigenlijk een beetje mijn eigen sound en mijn eigen draai. En toen ben ik uh, Jeroen Engelbert tegengekomen. Die heeft onder andere voor ja, wil ik albertje André Hazen, noem ze maar op, voor veel ja. grote artiesten ja. geschreven. En samen met uh, Hans Bedekker, die uh, ja, veel productie heeft gedaan voor René Vroger. Um, ja, daar hebben we eigenlijk een, uh, hebben we een team opgezet. En ben ik uh, mijn eigen sound uh, met hun gaan uh, creëren. En toen was mijn eerste single... Uh, Duizend Bange Nachten in, uh, in die sound uh, gekomen. Ja. En daarna... Ja, Dat is in 2016, hè? Ja, 2016, ja. ja. En dan Laat Me Gaan. En uh, nu uh, weer, uh, ja, dus weer de vierde single. Ja, en uh, heb je nog... Ik, ik, ik, ik Laat Je Gaan, heb je ook nog, hè? Ja, Ik Laat Je Gaan is mijn eerste single. Ja. Dat is die cover... En een duizend bange nachten. Uh, ja. En, en laten we gaan. En nu liefde, passie en puur. Ja, ja dat is eigenlijk in het kort een beetje hoe het uh, is gelopen. Ja. Ik denk dat we nog uh, even een, een klein stukje gaan uh, beluisteren. Want dan uh, ga ik uh, plaatsmaken voor uh, ja, nieuws van zes uh, uur. Nou, dat is helemaal top. Eh? En dan uh, ja, wil ik jou in ieder geval bedanken voor je tijd. En uh, ja, sowieso ga ik hem straks nog een keertje draaien. Want uh, ja, de tijd is toch wel vrij kort. Dus. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor je tijd. En, uh, ja, geen dank. Ja, en ik hoop uh, ja, graag tot de volgende keer. En uh, ja wie weet hier. Ja, helemaal goed. We gaan het zien. Als je het dan eens even laat weten, dan, uh, dan uh, komt het helemaal goed. Dat gaan we zeker doen. Super, heel bedankt voor je tijd. Oké, okay. okay. okay. fijn weekend. Doei, doei. Doe -doe. Doe -doe. Doe -doe.